Het begin van zaterdag 7 april, Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken doet een dringend beroep op Nederlanders in Mali om het land te verlaten. Door de staatsgreep van twee weken geleden is het daar onberekenbaar geworden. En er dreigt een tekort aan voedsel en brandstof. Dat kan leiden tot sociale onrust. Er zitten zo'n 60 Nederlanders in Mali. Gisteren stopte Nederland met de ontwikkelingshulp aan Mali. Het land zou dit jaar 50 miljoen euro krijgen. Dat wordt overgemaakt zodra er weer een burgerregering is. De PvdA gaat Kamervragen stellen over een verdwenen dossier van Tristan van der Vlis. Tweede Kamerlid Marcouche wil van minister Opstelten... meer weten over de wapenvergunning van van der Vlis... die een jaar geleden in Alphen aan de Rijn zes mensen doodschoot. Uit de reconstructie van de NOS, van de omstandigheden waaronder van der Vlis een wapenvergunning kreeg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 Met de ondertekening is de wet nu officieel van kracht. De voorstemmers van de wet gaan ervan uit dat er met de wet... een einde komt aan het strafproces over de decembermoorden. Bij Antarctica wordt een Russisch-Oekraïnse zeilboot vermist. Sinds maandag is er geen contact meer geweest met de bemanning. Mogelijk zit het schip vast in het ijs. Het schip, de Scorpius, was met vier Russen en drie Oekraïners aan boord... onderweg naar een Russisch station op de Zuidpool. De zeilers wilden verschillende records vestigen. Het weer, vannacht overwegend droog. Overdag wolkenvelden en af en toe zon. Het wordt dan zo'n 8 graden. De paasdagen worden wisselvallig en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Het is Pasen. Dat wil zeggen, we zijn vrij. Dat zullen de daders van de decembermoorden in Suriname nu ook eindelijk kunnen denken. Helaas, we zijn vrij. Laten we naar buiten gaan. Mooi zonnetje, lekker weer, naar buiten. Nou ja, dat is nou net wat ze in de gevangenis niet kunnen zeggen. Hoe wordt Pasen beleefd in de gevangenis? Daar hebben ze op zijn hoogst op tv kunnen kijken naar The Passion, live in Rotterdam. Dat is nog eens wat anders dan de Matthäus. Op een website met gevangenispoëzie geschreven door gevangenen dus, lees ik... Innerlijk licht is de sleutel tot werkelijke vrijheid. Stil is de sleutel tot mijn celdeur. Tijd is de sleutel tot vrijlating. Tijd is aan mijn kant, want ik ben innerlijk licht en uiterlijk lenig. Afzender Eagle. Of een andere stukje poëzie, een andere regel. They can't touch your skin. They can't touch your soul. Of, deze is ook mooi, meeste mensen zeggen de gevangenis is een hel... Maar hier in Nederland is het meer een hotel. Als je niet leuk vindt om hier te komen... zou je toch van iets anders moeten dromen. Als je in een hel belandt, is het toch door je, door je eigen geweten. En voor het goede leven zal je gewoon moeten ze weten. Zo, loopt het, zo ver loopt het, zo struikelt deze regel van Billy the Kid. Innerlijk licht is de sleutel tot bevrijding. Laten we naar binnen gaan. Inside, de gevangenis in. Ook Jezus werd tenslotte gevangen genomen. En we doen dat samen met Jo Bos... Hij is gevangenispredikant, uh, werkt voor het protestants justitiepastoraat. Dat valt onder justitie. Hartelijk welkom, Joop. Uh, ben jij een zendeling als je de gevangenis ingaat? Nee, zo ervaar ik mezelf niet. Uh, ik kom niet om mensen te bekeren. Uh, niet om uh, het opgeven vingertje te heffen. Uh, ik kom daar uh, als predikant... Hm. Dat beseffen ze namens de kerk, namens mensen die geloven. Kom ik omzien naar mensen die uh, in een benarde positie zitten. Uh, eerst maar eens goed luisteren, aandacht hebben. Uh, proberen aan te voeden uh, wat er uh, in die mensen zit. En dat is wat anders dan een zendeling die zomaar een boodschap mm. heeft. Uh, zeker, ik schaam me niet voor bepaalde uh, overtuiging... Maar je zult eerst contact moeten hebben. Ja. Is dat makkelijk, contact te krijgen als je daar naar binnen gaat? Voor de meeste wel. Uh, veel uh, gedetineerden, zoals ze meestal worden genoemd... Uh, zitten met behoorlijk wat emoties. Uh, angst, hoe zal het buiten gaan met mijn gezin, met mijn woning, met mijn werk. hebben emoties van schaamte, uh, spijt, uh, boosheid. Um, want ze hebben natuurlijk altijd een context buiten. Heb je dan, is het makkelijk om contact te krijgen? Ja, als je ze met respect tegemoet reed. Ik kom op de drempel van de cel. Ik zeg: Ik ben Jo Bos, ik ben dominee hier. Uh, Vindt het goed als ik even met uh, je spreek? Ja, dan voelen ze gewoon al dat ze gerespecteerd worden als mens. Hm. En dan weten ze ook vaak wel dat ik op die manier niet hoor bij het personeel wat uit is op beveiliging of wat dan ook. Contact. Ja, maar je moet dan wel, neem ik aan, een, een enorm uh, gat van wantrouwen over, ja. denk ik. Ja, en vooral... Als, als ik jou vind... op die drempel van die Celsius sta, staan, dan zie ik daar een gapend gat voor je voeten van hoe... Het zijn maar een paar passen, maar het kan zo ver zijn. Uh, dat wantrouwen bij mij of bij hen? Nee, bij hen. Ja, bij hen. Weet je waar ze wantrouwend voor zijn als mensen vriendelijk doen? Zoals een dominee. Dan ja? denken ze: moet moeten wat van me. Ja? Dus, <laughs> ja, ja, ze zijn natuurlijk zo gevoed door alle ervaringen in het leven. Als ik dan, eh, ik, ik, als ik dus binnenkom, dan probeer ik te kijken, met alle zintuigen waar te nemen, met verstand, met mijn eigen gevoel, eh, ogen gezichtsuitdrukking. Uh -huh. Maar dan heb je al gauw onderwerpen... waar je ook iets... Uh, verwacht je bezoek? Ja. Nee, geen bezoek. Ja, Hoe komt dat? wie komt er dan? Ja. Uh, vriendin? Nou, uh -huh. Wist die dat je opgepakt zou worden? Ze werden ook best eens een keer op een... Op een het zijn gewone mensen. Ja. Het zijn geen boeven daar, geen criminelen. Het zijn gewone mensen die iets misdaan hebben. Soms verschrikkelijk, heel erg. Maar het zijn... Nee, beschouw ze eerst als gewone mensen. In een bijzondere situatie. En dan komt er al gauw contact. En je hebt natuurlijk mensen die ervaring hebben... die al veel vaker in gevangenis zijn geweest. Die weten wel uh, nou, of ze wel of niks aan de geestelijke verzorging hebben. Hmm. Uh, en ik, soms zeggen ze ook een mij, hoeft het niet hoor. <laughs> uh, ik geloof niet, uh, ik heb niks met de kerk. Nou, even goede hmm. vrienden. Dan word je afgewezen zoals een jehovah getuige aan de deur wordt afgewezen. ja. Maar weet je dat zo boeiend is, kunnen we het straks ook nog eens over hebben. Ik werk in een heel kleine gevangenis, die voor een deel leeg staat. In Altmaier, de Schotterzwijg. In Schotterzwijg zitten 70 gedetineerden. In de kerkdienst, zondags, helemaal vrijwillig. Ze kunnen op de gang blijven lopen. komen 15 tot 20 mensen. Ik had vanmorgen een goede vrijdagviering met meer dan 20 aanwezigen. Op de 70. Ja. Probeer dat eens hier in Hilversen. <laughs> of in Alkmaar. Zo van de straat. Ja. Dus er is toch behoefte. behoefte ja. Om. Iets van. Zoeken ze God. Zoeken ze even. Respect aanvaarding. Zoeken ze de stilte. Contact, het gebed. Gewoon. contact. Kan, je gewoon. voor menselijk contact. Ja. Goed. Um, maar jij vroeg om dat contact. Ja precies. Maar goed, Jij zegt uh, vanmorgen heb ik een dienst gehouden. Hoe ziet, hoe ziet dat eruit? Goede Vrijdag in de, in de gevangenis ja. in Alkmaar in dit geval. Uh, we hebben elke zondag een kerkdienst. Maar ik vind op Goede Vrijdag moet je dat ook doen. Want het is een heel bijzondere dag. Uh, en het is zo'n bijzonder verhaal. Dus ik, had, uh, ik heb de jongens een drie kwartier gehad. Had ze allemaal... Uh, afbeeldingen gegeven van de veertien kruiswegstaties... door een moderne kunstenaar gemaakt, heel gestileerd. En ik heb bij elke kruiswegstatie stilgestaan. Dat Jezus naar de Hof van de Olijven gaat... vraagt of ze willen waken en bidden. En dan gaan ze slapen. Dat verraad later door Petrus. Het verraad door Judas. Verraden worden door je vrienden. Uh, de levenskameraden. Dat, dat, dat, dat zijn ervaringen die, die jongens met wie ze. je dan in een kring zit. Dus dan uh, komen ze voor rechters. die uit uh, het erin dan. Die, die theologen en tempelbestuurders. Die, uh, die, die, die hebben hun oordeel al van tevoren vast. Dus arm slachtoffer die daar voor de rechter staat. Nou, dat herkennen ze. Hm. En zo. dan vraag ik gewoon: hoe betrouwbaar zijn wij? Hm. Uh, je voegt hoe duur zo'n dienst. Mooi, we zitten in de kring. In het midden ligt een paars antependium ligt een kruis op. En zitten we eerst na te denken aan de hand van de woorden die ik spreek. De beelden die ze dan hebben. En op een gegeven moment ben ik klaar. En zeg ik, hier heb ik een schaal met briefjes, ballpoints. Als je wilt mag je een gebed opschrijven of een hartenkreet. Helemaal anoniem. En hier de grote vaas met narcissen mag je een narcist bij het kruis leggen, als je dat wilt. Meer dan de helft van de jongens schrijft een briefje met een gebed. Niemand ziet die, behalve ik, als ik ze mee heb, gewoon naar huis. Je wil niet geloven. Wat een kreeten. Mm. God, mevrouw, mijn, mijn kinderen, denk aan ze. God, al die slachtoffers in de wereld. Enzovoort. Mm. ja. ja. Zo doe ik een goede vrijdagviering. En dus, praten ze dan ook? Of ben jij dan de enige die antwoord is? Of, of ga, nu, raak je dan ook in gesprek op zo'n moment? over bijvoorbeeld de rechters? dichtbij. Of, ja. uh, Dat bedoel bij ik? Hun, uh, hun dader zijn en bij hun slachtoffer zijn. Want ze voeden zich ook vaak zelf slachtoffer. We komen straks nog wel op. Dit komt heel dichtbij. En ik heb nu ervoor gekozen om dan geen gesprek aan te gaan. Hmm. Want een gesprek in de groep met wat je in je ziel raakt, is niet zo makkelijk. Maar zondags, als ik zeg met maar overweging heb gehouden... dan hebben we ook muziek en zingen ze enzovoort. Uh, maar dan tijdens mijn overweging, zeg maar preek, overweging... en daarna is er wel een gelegenheid hmm. om te reageren. Hoe weet je dat het zo dichtbij komt? Voelde je dat vanmorgen? Het zijn jongens uit een cultuur van het macho zijn... van uh, sterke en stoer naar buiten, van je masker en laat niemand merken dat je ook je zwakke kanten hebt... want dan wordt erop gepakt. Dus het is in een groep, en het is in een gespreksgroep... en in een kerkdienst toch moeilijk om iets van je ziel te laten zien. Dat gebeurt wel in persoonlijk gesprek. Nou ja. Dan kan ik ze in de ziel kijken. Tenminste, als er in de loop van de tijd vertrouwen is opgebouwd. Ja. Maar dat emotionele... Dus dat bij het, maar er worden er toch hele treffende dingen gezegd eh, bij zo'n na zo'n preek. Um, waarbij je zegt van nou... soms voer ik dat wat met een stelling of een vraag. Maar dan uh, haak ze erop in. Ja. Ik kan wel een paar voorbeelden... Ja, ja, ja, ja. Geef, geef, preken, ze... dat je zegt, oh, maar dan snap ik het wel. Geef eens een voorbeeld, ja. ja. Ik kan preken over uh, de verloren zoon. Zo'n jongen die... Uh, op 16e, 17e zegt... ik ga de wijde wereld in, thuis is het ook maar niks... Pa, tot ziens, eh, mag ik me buiten en dan ga ik erop uit. En dan een lekker losbandig leven, herkennen ze. En pa blijft achter, een broer blijft achter. En dan kom je in de goot terecht, helemaal in de goot bij die varkens. En ga je dan weer terug, hoe zal die vader zijn? Hoe is het met jouw vader, jouw moeder? Eh, heb je daar nog contact mee? En die andere familieleden, hoe kijken die naar jou? En dat die vader dan naar hen toe komt. Terwijl de aardse vaders meestal zeggen... Hey, kom eens even op je knietjes en uh, volg dan voor elven thuis enzovoort. Die en dan wijs ik ook op een hemelse vader... die uh, ook met zijn handen wijd uh, uitgebreid staat te kijken of er iemand terugkomt. Overspelige vrouw. Wie van u zonder zonde is... Werpen die eerste steen en ga heen zonder niet meer. Nou, uh, verhaal van uh, storm op zee. Als de ellende je tot de lippen stijgt en je uitroept: God, ik verzuip, help. Die verhalen kennen ze. Ja. Dat is gewoon hun eigen verhaal. Ja. En of ik nou over Kaan en Abel heb, hoe ga je als broers met de om? Jaloezie, niet meer aankijken. Dat, dat kennen ze. Ja. En weet je wat leuk is? Van zo'n Kaan en Abel, ik weet niet of je het verhaal kunt. Ja. Dan krijgt als Kaan die moord begaan heeft, dan, krijgt van, dan is hij bang om te leven. En dan krijgt hij van God een kaansteken. In de Vandalen staat het teken van laagheid, hoe laag je bent. En er staat bij kaansteken, dat is een boef. Dat is... En in de Bijbel is het juist dat God zegt, nou neem ik jou een bescherming. Jij moordenaar krijgt van mij kans om te leven. Nou, ja, dat de jongens dan, dat horen. Ja, dan, dan vallen de schellen hun van de ogen. Toe. En of ik nou ja. het verhaal van Jacob bij de Jabok. Die innerlijke strijd van zijn verleden, en zijn toekomst. Of Jezus met gelijkenissen. De Bijbel staat vol met levensverhalen. Die toen waar waren, maar nog elke dag. En de jongens zijn ervan vervreemd. En ze lezen dat verhaal, horen het van mij en we hebben gesprek. Die zou, die zou het bijna niet geloven als je uh, Jo Bos zo hoort. Maar hij is begonnen als aardrijkskundeleraar. Nou, daar zat hij niet helemaal goed. Hij werd dominee. Hij werkte veel met slachtoffers. Bijvoorbeeld um, slachtoffers van vrouwenhandel. Na zijn emeritaat, want hij is inmiddels 71 jaar... is hij als geestelijk verzorger dus in de gevangenis gaan werken. Dus Schutterswee in Alkmaar, die gaat sluiten. Dan stopt Joop er ook mee dit jaar. En um, kort geleden, 26 maart, was in die gevangenis in Alkmaar... Uh, het Exodus Concert van Exodus Nederland. Dat is een stichting die helpt gedetineerden terug te keren in de maatschappij. Er was een concert dat is opgenomen door Schepper Co. Dat wordt zondagmiddag om drie uur in Schepper Co... Op Radio 5 uitgezonden en daar is Jo Bos ook aanwezig naast staatssecretaris Teven onder andere. En dan wordt er een lied gezongen um, door Hint op tekst van ex-gedetineerde Paul. En misschien is het aardig om um, alvast die sfeer nog eens even op te roepen van dat, uh, van dat concert. Nogmaals dat zondag dus ook wordt uitgezonden, integraal. Um, hint op tekst van Paul. sloffen slippers traag staan gedachten door Gaan. en weer terug niet te vlug vanzelf. Vandaag was vaag. Gisteren. Traag, welgekozen tempo. Was het een bijzondere gebeurtenis, dat concert? Het Exodus Concert in de Schotse. Ja, er zijn heel veel mensen die graag Hint wilden horen en zien. Ja, dus Het was <laughs> druk. Uh, ja, maar vooral van... Uh de mensen die uh, allerlei functies hebben... van het personeel oh, okay. tot heel hoog in Den Haag. <laughs> uh, en er waren gelukkig... Uh, konden er ook een twintig gedetineerden bij zijn. Mm. En als je dan altijd opgesloten bent... Uh, als man in een gevangenis... dan is het best leuk om hen te zien en te ja, horen. Ja, precies. Want jij werkt um, met mannen vanaf 18... en het zijn kortgestraften, zo ja. Die zitten Ja, op dit moment die zijn het uh, altijd ja. kortgestraften. Precies. Um, Kijk, ik, ik, toen ik dit hoorde, dacht ik, vroeg ik me ook af... heb je ook The Passion gezien? Dat grote mediaspectakel gisteravond live op televisie. Het, het nou ja, leidersverhaal uh, in Rotterdam live op het Willemsplein... aan de voet van de Erasmus. Met Danny de Munk en Frans Bauer en Henk Poort. Oh, misschien hebben, hebben mensen het niet gezien... maar dan kunnen we dat ook even laten horen. Hey, dat is dit. Heb je het gezien? Ik heb het niet gezien. Hoe oh, niet? Oh, 1,7 miljoen mensen hebben dit gezien. Ja, uh, ik zal het vast nog een keer nakijken. Op de uitzending gemist. Jachtje, uh, dit wordt niks met die met, met, met Oh ja, oh nee. Uh, Laten we het even, geen verhaal maar uh, ook in deze tijd uh, vormgegeven worden. Ja? Prima. Met Philip Freriks als evangelist. Ja, dit was hij hoor, de ex hoe Domenees in de loop der eeuwen het verhaal verdraaid hebben. Uh, dus... Uh... Ja, is dat zo erg? Ja. Daar viel het vrede niks bij. Die hebben daar een hoop, ja. heel veel menselijkheid... door dat verhaal van hun eigen meningen gemengd... Ja. Nou, ik ga je dan even een commentaar voorlezen terwijl we dat. Eh, wat is het? Danny de Munk en Henk Poort samen. Op weg naar het aardig is dat ze allemaal muziek hebben verzameld van Nederlandse eh, popmuzici die op zich helemaal niks met dat verhaal van Golgotha en Jezus te maken hebben, maar die wel in dat verhaal Stramien van het verhaal paste. Hans Berenkamp in NRC vanavond schrijft. Het orkest onder leiding van Cor Bakker speelt Easy Listening als het kruis de brug nadert. Maria, rol van Bergert Louis, zingt, kon ik maar even bij je zijn. Het is raar gelopen met het Nederlandse protestantisme. Van het Roomse geloof kun je passiespelen, processies en beatmissen verwachten. Maar van Calvinisten? Die laten in een ander programma Gerard Joling Bach's Matthäus passie verkrachten... en kiezen voor brood en spelen om de boodschap erin te rammen. Het volk vindt het prachtig, maar niet omdat dit verhaal nog erg diepe wortels heeft. Dat is de mening van bepaalde mensen die zich graag uh, op een bepaalde manier uiten. Um, en dat spreekt ook voor de buren, uh, denk ik dan maar, ja. voor het publiek. Uh, ik heb het niet gezien, uh, maar niet uh, omdat ik er negatief tegenover sta. Uh, ik vind allerlei methoden moeten geprobeerd worden... om de kern van de goede verhalen ja. en van de goede boodschap... Uh, Jezus, God houdt van mensen... En dat is gestalte gegeven in Jezus. Laat dat maar eh, op alle manieren uitgeprobeerd worden. Nou ja. En dan zien we wel wat er landt. En of het belangstelling werkt. De jongens die bij mij komen, die weten soms ook van tevoren helemaal niet wat er gaat komen. En dan zijn ze zomaar echt geïnteresseerd in een verhaal maar van de kerk. Precies, maar omdat er dus een kern in die verhalen ja, moet zitten van maar dan moet je wel wat die kern. Ja. En wat is, wat is dan het verhaal van Pasen? Wat is de kern eigenlijk voor jou? Ja dat er door de diepte heen toch uiteindelijk vrijheid en leven en bevrijding mogelijk is. Leven en bevrijding. Dat heb ik in het uh, Oude Testament gezien. Door Egypte en de Rode Zee heen een weg naar beloofd land. En Jezus door die weg heen van uh, liefde en omzien naar mensen... en dan door de diepte heen van Golgotha is er toch... Leven mogelijk. Heb je dat zelf wel eens meegemaakt? Ja. Ik uh, heb gelukkig... Uh, ben ik overigens... Uh, uh, ja, ik kom met persoonlijke verhalen wel naar buiten. Uh, maar ik weet zelf ook van uh, perioden van diep verdriet en donkerte. En dat ik uh, toch ineens bevrijding kreeg. En, uh, en waar ging dat verdriet over? In persoonlijke omstandigheden. Uh, thuis... En uh, dat bijvoorbeeld uh, toen ik ook in Thaisee ben geweest. en dat ik een verlichting ineens voelde. In, ik heb toen meer tranen gelaten dan uh, een paar emmers. En dat was in uh, mijn leven nog niet voorgekomen. Maar waarom was het dan zo donker? Waarom was het dan zo... Wat was dan die periode? Je van... eenzaamheid, je machteloosheid, je gebrek aan uitzicht. Uh, je voelt dat als heel erg beklemming. Het is een fase geweest in, in je leven: dat je, het, ja. dat je het gewoon niet kon vinden. Ja, en ik kwam niet voor dat doel daar. Maar ja, ach, men mensen weten ook niet precies waarom die bepaalde plekken opzoekt. Uh, maar ja, zo, dat, dat was toch omdat je dan te zee heeft de naam van zo'n zo klooster in Frankrijk. Ja. Ja. Een hele specifieke manier ja. van omgang Zeker. met elkaar, ja. rituelen. Ja. Uh, Grote soberheid, ja. denk ik. Hoe was het? Ja. Wat? Heel veel stilte zijn liederen die je brengen tot je binnenste zelf. Uh, en ook altijd een overweging van één of twee Bijbelteksten en een paar iconen. Hmm. En een icoon dwingt je dan bijna... om ook uh, ja, via dat, die afbeelding... naar jezelf naar binnen te kijken. Oh, ja. Is er één specifieke icoon die je herinnert daar? Of ja. Dat is een... een, een icoon, gewoon een... massaproductieafbeelding, massaproductie afbeelding. Maar dat doet er niet toe. Voor mij ging die in deze spreken, ja. Jezus... Met een vriend. waar hij de arm omheen slaat. Hm. En het is een bepaalde wisschop. Die dus. Nou, dat zat je nu niet. Ik heb ja. het in het Louvre het echt gezien. Ongelooflijk mooi. <lacht> nee, uh, maar sorry. dat was later. Wist ja. ik toen niet. Uh, ik heb hem ook op mijn kamer hangen. Dus af en toe kijk ik naar dat uh, plaatje. Een vriend uh, die de armen omheen slaat. Blijf bij me. Hm. Ik ben bij jou. Hm. Uh, leef in mijn. Leven mijn stijl. Wat, nou, wat mij dan toch nu ook treft is... Tesee is een kloostergemeenschap. Die kun je beschouwen als een... Nou niet per se als een gevangenis... maar wel als een gesloten ruimte. Ja. Het is wel wonderlijk dat je in die gesloten wereld... afgesloten van de buitenwereld... dat je daar de weg naar het licht en de bevrijding van... In ieder geval de vrijheid om te komen en te gaan... Uh, om iedereen van te ja, onttrekken. Dat weet ik wel. Ja. En de gevangenis is zo ongelooflijk. Een gesloten systeem. Waar je hele eigenheid en zelfstandigheid wordt afgenomen. Je bent daar zo machteloos. Anderen bepalen wanneer de deur open en dicht gaat. Hm. Wanneer het eten komt, wat het eten is. Uh, hoe vaak je mag bellen naar degene die je liefst zijn. Alles wat bij jou hoort om mens te zijn met medemensen. Dat is daar beperkt. Het zou ook anders kunnen, maar in Wij doen het Zo. zo in de Passion gekund is meegenomen door mijn gast Joop Bos, um, gevangenispredikant, Nog eventjes althans, voordat hij ook daar afscheid van neemt, van dat werk althans. De, deze tekst is geschreven door Huub Oosterhuis. De muziek door zijn zoon cheert en uitgevoerd door Seven and Friends. Het lied van de gevangenen over de eigen stomme schuld. Mooi lied. Ja. Ja, dat staat niet in het liedboek van de kerk. Hè? <laughs> ja, en daarom jammer. wordt het door de jongens vaak direct herkend. Ik laat er wel eens een keer zingen, uh, uh, spelen tijdens de kerkdienst. Ja, dit is zijn woorden en muziek uh, die ze meer aanspreken. Ja, <laughs> dat begrijp ik. Um, u luistert naar Casaluna. Het is twee minuten voor half één. Het hele gesprek met Jo Bos vindt u in ieder geval ook... vanaf morgenochtend vroeg op de website van Radio 1... Uh, NL. Wilt u Casa Luna volgen? Um, nou, ik verwijs u naar de Facebookpagina van Casa Luna. Vindt u ook een foto van Joop Bos. Um, en u kunt natuurlijk ook um, Twitteren en ons volgen via Twitter. Goed, en ik vertel was dat we na één. dan uh, blijft Joop... Um, kunt u met hem in gesprek raken met verhalen en vragen over... Nou ja, in de gevangenis zitten. Misschien heeft u, wel, heeft u er zelf ervaring mee. Dan kunt u natuurlijk zeker ook bellen. Of als u ervaring heeft met mensen die in de gevangenis hebben gezeten... en die hun weg weer terugvinden in de maatschappij. Of misschien wel over die passage dwars door het donker heen... op weg naar um, het licht en het leven en bevrijding. Dat kunt u overbellen met 0800 1121. Dat kan vanaf nu tot twee uur. We gaan het tweede uur daar... Aan besteden. Ik wil toch nog even weten, ook al ben je, merk ik, terughoudend over uh, persoonlijke dingen, Joop. Nee, verder niet, Robert. Je was je aardrijkskundeleraar. Was ja. En toen ging je theologie studeren. Ja. Was dat voor of na TC? Nee, dat is uh, verder voor geweest. Ja. Um, maar, ik wat, heb van, uh, vanuit het gezin en de, de hele sfeer waarin ik opgroeide, altijd belangstelling gehad voor de Bijbel, voor de kerk, geloof. Um, Hadden ze ook best uh, daarin door willen gaan, maar ik zat op de HBS, HBSB. Oh, techniek. Hier in Hulversum. Um, en uh, voor theologie moest je toen uh, gymnasium Alpha hebben. En dat was toen nog, als je dan een je klaar was met HBSB, 17 jaar, was je dan. dan moest ik weer in de eerste klas gaan zitten tussen die eerste klas gymnasiasten. Nou, nee, dus. Nee, ik... En toen had ik een leraar, hier in Hulversum was dat, zat ik op school. En uh, die was. Ja, die liet me iets merken van uh, het ontstaan van de aarde en uh, uh, hoe dat allemaal ging en met evolutie. En uh, dat, dat boeide mij mateloos. Dus uh, waarom is de aarde nou geworden zoals die is? Met de zeeën, met de lucht, de klimaat, bodem en de mensen. Waarom leven ze hier, zus en daar zo? Dus boeide me. Ik heb dat gedaan. En toen was ik. Nou, ik dacht als leraar worden. En toen kwam de gelegenheid om voor theologie ook eh, langs de weg te kunnen. van alleen maar oude talen en staatsexamen. Toen ben ik lesgegeven, part-time. Ben ik voor staatsexamen opgegaan. Ondertussen ook theologie. Dus ik had acht jaar voor de klas gestaan kunnen leren, ook weer hier in Hulversum. En, en in Amsterdam en in, Haar, en in Haarlem. En toen was ik klaar met mijn theologie. En toen ben ik predikant geworden. Ja, ja. Ja, een beetje en de dat om, was een beetje de omweg, maar de oude vragen wat bleven wat mij eigenlijk wel, ja. uh, nou, ja. ik, ik had gevraagd aan twee, drie mensen die me goed kenden... of ik uh, die kant op zou kunnen gaan volgens hen. Maar goede mensen die me goed kenden, maar ook kritisch waren. En uh, die zeiden, ja, dit past wel bij jou. Uh, je, volgens ons uh, zou je best Dominic kunnen worden. Ja. Ik gedaan. Ja. En ik ben er ontzettend blij. Dat uh, past me helemaal. Maar het leuke was natuurlijk, toen ik in de gemeente was geweest, ja, dan word je, kreeg deze kans, om uh, in de gevangenis, kon ik mezelf een beroep uitoefenen. Maar een heel andere doelgroep dan het gemiddelde in de kerk. Ja. Maar dat was weer pas. Dat ben je pas weer veel later gaan ja. doen. Je bent eerst gewoon doming Je hebt je wel veel met slachtoffers bezig gehouden. Um, ja, die zijn er altijd. Ik heb altijd natuurlijk... Zijn er mensen slachtoffer van, ja. van misdaden? Of nou het, het ja. stelen van handtasjes of inbraak. Of bankoverval. Of vrouwen die uh, misbruikt zijn. Ja. Ik heb eigenlijk... Ja, niet in mijn eerste gemeente direct. Wel wat, maar toen had ik het allemaal nog niet zo in de gaten. Wist ik nog niet zoveel. Maar toen later... Uh, ik ben eerst ook nog legerpredikant geweest. Uh, dat is wel goed geweest. Even de ecumenen En tussen de mensen die ook niet bij de kerk horen. Ja. En, uh, het echte leven. Hè? Ja, werk, het midden van dominee zijn. Daar waar de mensen gewoon bezig zijn met hun werk. Prima, dus door de week. Hm. En, maar mijn liefde lag bij de gemeente. En toen ben ik dus, uh, dat had ik ook afgesproken met de lege um, Ben ik in uh, 82 in Haarlem, Schalkwijk, dominee geworden. Twintig jaar lang. Hm. En, met en, heel veel genoegen. En, en kwam je daar dan, want ik noemde dat aan het begin... dat je veel met slachtoffers van vrouwenhandel hebt bezig Ja. Maar kwam je die, die daar dan opeens veel voor? Of... Nee, of... maar als je... open... Uh, als je met respect naar de mensen luistert en je laat merken dat je uh, betrouwbaar bent... dan komen er verhalen die ze niet vaak vertellen. Hmm. Dus ongehoord hoeveel mensen uh, bij het kennismakingbezoek... of wat later laten merken... toen, ik heb het nu over 1980... Nee, ja. laten merken dat ze homo zijn. Hmm. Of dat er vroeger in hun leven, als ze vrouw zijn... dingen gebeurd zijn. Uh, en dan komen er soms hele verhalen. Dus, dus dat is ongelooflijk. Iedereen leeft met een geheim. Nou ja, bijna iedereen. Bijna, bijna maar goed. iedereen. Heel veel mensen. Ja. En dat kunnen ze verstoppen. Maar ze vinden het ook fijn om eens een keer te kunnen vertellen... aan nee. iemand die ze nou, die zijn ambtsgeheim, zijn beroepsgeheim heeft. Zo. En dan is de kunst... en dat is natuurlijk te proberen of het daarmee om kan gaan. Want die mensen willen niet alleen vertellen... ze willen iets verder komen op de weg die ze door het leven moeten gaan. Ja. En daar was je goed in. Ja. Ik werd er uh, ja, mensen vertrouwden mij veel toe. Dus of ik daar goed in ben geweest, en anders zou het weer anders hebben gedaan. Maar veel domen is tegenwoordig met de moderne opleiding, zijn we goed geschoold en horen heel veel. Ja. Ja. Um, dan ga je na je emeritaat de, he, dit werk doen waar we het nu over hebben: gevangenispastoraat. Um, is er een eerste keer dat je de gevangenis ingaat? Dus je dat, want dat, waarom ben je dat gaan doen? Ik had een, uh, in Haarlem staat de koepel. Ja. Dus ik had al regelmatig de collega's uit de gevangenis gevraagd... om in mijn wijk gesprekskringen te houden over straffen, vergelden, verzoenen. Ja. Uh, ik ben verschillende keren met jongelui uit, uh, jongvolwassenen uit mijn wijk... naar de gevangenis toe gegaan om daar kerkdienst mee te maken. Dus dat zagen ze. En dan... Sommigen bleven daar meedoen als vrijwilliger. Dus ik vind het natuurlijk... je bent gemeente in de, ja, in de setting waarin je woont en werkt en leeft. En daar staat dan voor mij, was dat een gevangenis. Uh, en dat waren niet uh, boerderijen met megastallen. Uh, dan had ik weer wat anders gekozen. Maar nu was de gevangenis. Nou, dat, is dan, dat komt op je pad. Hm. Uh, dus... Het, Daarom kenden de collega's uit de gevangenis mij ook wel. Uh, en dus toen ik met de VUT ging, toen was ik uh, 63. toen uh, vroegen ze van... Uh, Joop, uh, een van ons gaat uh, naar Den Haag toe. Zouden we tijdelijk willen vervangen? En dat doe ik nu al acht jaar. Wat voor mensen zitten er? Ik heb het vermoeden dat wij een heel verkeerd beeld hebben... Ja. door de, alle berichtgeving over spectaculaire boeven ja. als Holleder en zo. Denken we eigenlijk dat het allemaal dat soort prinsjes zijn? Ja, er zijn natuurlijk extreme... Uh, Holleder, Robert M. en anderen. Uh, laat ik zeggen: als je langs uh, de koepel rijdt in Haarlem of langs Schutterswijn, Alkmaar, denk dan niet: daar zitten boeven, daar zitten criminelen. Dat zijn gewoon mensen die iets misdaan hebben. Heel ernstig. Ja. Daar, en dan. Het kan zijn dat ze hun boetes niet betaald hebben en dat moet nog kort zitten of een taakstraf niet hebben afgemaakt, maar er zitten ook mensen. Heel veel komt voor: huiselijk geweld tegen de partner, heel veel inbraak, diefstal, heel vaak eh, drugshandel, eh, soms ook vrouwenhandel eh, komt ook voor. Dat had je natuurlijk ook als je dicht bij Schiphol zit, heb je wat andere publiek dan wanneer je in Alkmaar zit. Eh, er zijn allerlei soorten eh, misdrijven. En het zijn, eh, laat ik zo zeggen. Eh, het meest opvallende wat het mij trof eigenlijk. was dat ze eh, heel vaak slachtoffers hebben gemaakt. Ernstig. Eh, ik heb te veel slachtoffers meegemaakt in mijn leven. Ik ben het ook zelf geweest, een paar, twee keer, heel ernstig. Om ze te vergeten, die zit in mijn hoofd. Maar ik zie daar mensen die behalve dader ook zelf slachtoffers zijn. Maar kan je dan een voorbeeld geven van, een, van, een, van iemand, en van zijn geschiedenis... waaruit dat blijkt, dat, dat iemand dat ook is, ook slachtoffer zelf is geweest in zijn leven? Als je twee jaar bent als jongen en uh, je vader uh, ziet ergens anders een leuke vrouw... en gaat het huis uit... Hmm. Dan moet je moeder je opvoeden. Die krijgt na een half jaar een man over de vloer. Die gek is op haar. En jij hangt er een beetje bij. Het gaat om hem. En na een verloop van tijd gaat hij weer het huis uit. Komt weer een ander. Wat mis je dan als kind? Uh, dan is er geen aandacht voor je. Dan is er geen vertrouwen. Geen bevestiging. Uh, dus dan... Uh, is er geen basisvertrouwen wat zich kan ontwikkelen. Dan moet je zien te overleven, laten gelden. Dan ga je ook op straat, je laat merken dat je er echt wel bent. Dan kom je in een wat gewelddadige wereld. Heel vaak ligt het dus aan hun geschiedenis in die jonge jaren... laten we zeggen dat er wat traumatische levenservaringen zijn. En als er dan ook nog eens een keer drugs bij komt... of geweld, of drank... dan gaat er in die hersenpan ook iets kapot. Nou... Meer dan de helft van de gevangenen in Nederland... heeft een, psycho, psycho, een, een psychiatrische stoornis in hun persoonlijkheid. Um, dat is ernstig. Ze ja, zijn eerder ziek dan... Nou, ze hebben deel. een stoornis, ja, zij, een stoornis ja. in hun persoonlijkheid. Waardoor ze wat agressiever zijn of wat achterdochtiger zich laten gelden. Uh, Overlevers zijn het ja. en overlevers zijn niet altijd zo vrienden voor een omgeving. Toch gaat het niet in. Kijk, dit lijkt nu bijna een soort noodzakelijke ontwikkeling, hè? Maar Fijn dat je het zegt. Ja. <laughs> Want, Want in het ene geval gaat het zo, in het andere geval, iemand maakt dezelfde dat? dingen. Maar ja. begrijp, je, begrijp jij dat? Begrijp jij met andere woorden, begrijp jij de mens met andere. Niet woorden. altijd. Je hebt broers die samen in de gevangenis zitten of vader en zoon. Maar hoe kan het dat in een gezin waarvan uh, een aantal kinderen zeg maar op het goede nette spoor blijven, één, twee, helemaal een andere weg kiezen. Hm. Hoe kan dat? En andersom. Ja. Uh, er zijn raadsels. Hoe kan soms iemand uit een wat uh, getraumatiseerd uh, gezin... Uh, toch op de goede weg komen? Ja. Uh, dat, maar dat, begrijp, dat begrijp jij dus ook niet, begrijp ik nu. Nee, er zijn heel veel factoren die ons beïnvloeden. Heel veel factoren. Dat is het ouderlijk gezin, maar ook de school, ook de vriendjes, de straat waar je woont. Of je wel of niet de school kunt afmaken, wat er in je leven is gebeurd. Maar dat is dan... Het, het, het is ook heel, ja, dat, het is een beetje een zijspoor. Eén misschien... ding wil ik nog even ja, goed achteraan zetten. We hebben de tijd. Ik kan, wat ik zeg is geen verontschuldiging. Het is als daar een ondertiteling. Want ze zijn ook mens. En als mens mag je ze ook aanspreken op hun waardigheid en hun verantwoordelijkheid. Alleen jij en ik hebben... Een Waarschijnlijk een wat beter ontwikkeling van ons geweten en ons verantwoordelijkheidsgevoel en ons inlevingsvermogen naar ander dan zij. Ja. Dus dan moet je, ik mag ze aanspreken op de dingen waarin ze mens zijn, tegelijkertijd zijn het heel vaak beschadigde mensen. Ja. Heel vaak de meeste. Ja, dat geeft wel een heel ander beeld hè, dan in het, in het huidige klimaat. Waarbij geroepen wordt om zwaardere straffen. Want nee. dat zijn van die. Zwaardere straffen, die jongens die zijn slim genoeg om zich. Uh, uh, nou, hun misdaden zo te doen. Dus dat ze denken: laat ik niet gepakt worden. Strenger straffen lijkt preventief te werken. of dat dat goed is voor de mensen in het land. Ik kijk naar de gevangenen. Wat zou die gehol... zolang we niet. Ik zal het even anders zeggen. zolang we niet alle gevangenen de doodstraf geven. of levenslang. Komen ze terug in de maatschappij? Ja. Laten wij nu werken dat als ze in de gevangenis zitten, voordat ze vrijkomen, zoveel we ook aan hen doen. Ja. Bied ze aan. Inzicht in de financiën, budget, geef ze taalles, geef ze uh, schrijven. Heel veel van die jongens hebben nog nooit een diploma gehaald. Ja. Nog nooit. Want dat zijn veel probatere middelen om te voorkomen dat ze uh, vervallen tot dezelfde... Ik ]zelfde... denk dat het effect daarvan groter is, veel groter is, uh, dan strenge straffen. Ja, maar strenge straffen ben je even kwijt van de straat. Ja, maar ze komen wel weer terug. Ja. Hoe komen ze dan ja, terug? Het heeft geen enkele zin. Zorg dat de relaties met thuis zoveel mogelijk in stand blijven. Door bezoek, door telefoneren. Zorg dat ze weer terug kunnen naar hun werk. Dat hun ja. woning niet verloren gaat. Want er is geen huur of uh, hypotheekbetaling. Hoe gaat dat dan? Dus er is meer te doen, maar dat kost eerst investeren. Ja, dan gaan we straks naar 1 en nog wel over doorpraten. U weet het, hè? u kunt bellen naar 0800 112... met verhalen over alles wat met gevangenis te maken heeft. Of vragen aan Joop Bos. Um, in het programma Brans met boeken was Betty Vergarelt te gast. die dus kwam te spreken over Auschwitz. Dat is dan wel een heel ander soort kwaad. Maar dus die zei ook van, ik begrijp, ik begrijp de mens niet. Want de, een, he, de ene ontwikkelt zich tot een krokodil of een roofdier. Of iemand die andere mensen vermoordt. En de andere wordt een engel of een, of een heilige. Maar ik, jij als theoloog, dat vind ik dan toch wel opvallend, zegt ook. Ik begrijp de mensen eigenlijk ook niet. Ik begrijp het eigenlijk ja. dus ook niet, hoe dit kan. Maar vanuit mijn overtuiging zeg ik bijna... elke kerkdienst wel één keer. Jij bent een kind. Door God bemind En voor het leven geschapen. Samen met andere mensen. Hm. Maar dat... Daar spreek ik op aan. Dat is ergens mijn boodschap. Wat maar ook een bevestiging. We. Maar ook om samen met anderen te leven. Maar sommige mensen... We raken wel erg, erg ver af van dat kind zijn en van die liefde. Ja, ja zeker. Dat ooit hun moeder zei, schat, rijkdom van me. Als ze dat niet vaak uh, hebben later gehoord, dan kan er hoop misgaan. Dit zijn zeker niet de laatste woorden. Um, <lacht> al klinken ze wel een beetje zo. <lacht> Maar wat dat betreft heb je wel gevoel voor de timing natuurlijk. Ja, je weet wat ongeveer drie, jij weet wat drie kwartier is. Als professional. Um, het is dus bijna uh, het einde van deze eerste ronde met Jo Bos. We gaan na het hoorspel Het Bureau. Dat weer een nieuwe aflevering beleefd. Ook op Goede Vrijdag van het jaar 2012. Gaan wij door. Uh, een vol uur lang. En ik nodig u uit om. Uh, nou verhalen te vertellen. Misschien zijn er wel... mogen gevangenen s'nachts luisteren naar de radio? Ja, ze hebben toegang tot, uh, tot het basispakket van televisie en tot, uh, als ze een radio op de cel hebben, uh, bijna alle stations. Dus okay. ze kunnen ook luisteren. Great. Dus als jullie luisteren en uh, verhalen willen vertellen over wat jullie hebben meegemaakt, hoe je dat ervaart, um, bel dan, 0800 12, en Dat geldt voor iedereen die op een of andere manier in dit onderwerp natuurlijk geïnteresseerd is, ermee te maken heeft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 Wat je daar nou? Dit is een dorstvlegel, Wim. Die heb ik nou nog nooit van dichtbij gezien. Zulke vlegels hebben ze bij ons in het dorp ook, net zo? Met zo'n knop op de stok. Ja, dat is bij ons een leertje, geloof ik. Net als in Zuid-Vlaanderen. Is dat van belang? Het kan betekenen dat de kapvlegel vanuit het zuiden de knopvlegel heeft verdrongen. Zouden jullie dit gesprek misschien ergens anders kunnen voortzetten? Ik ben aan het werk. Zie je wat? Ik zie niks, maar... Ik geloof ook niet dat er op het ogenblik katten zitten. Wanneer houden jullie nou eens op met die katten? <lacht> Als ze allemaal dood zijn, Bart. Let op. De kunst is om zo te slaan dat de knuppel gestrekt rondzwaait en neerkomt. En de boer hij dorst te voort. <lacht> Afgebroken. Domme. Hartstikke onder de houtvorm. Je zou het nog kunnen lijmen. Dat houdt niet. Huh? Een ijzeren bandje erom. Dat zie je. Geef eens. Het zou wel heel gek moeten lopen. als Jan Boerakker er daar niks op vond. <laughs> Laten we in ieder geval naar binnen gaan. Wat is dat nou? Een dorstvlegel. Maar een stuk. Ach jij. Zou u die kunnen tekenen? Ja, dat lijkt me wel. Een opengewerkte tekening, zodat je kunt zien hoe de bevestiging precies gemaakt is. Ja, denk ik wel. Dan kom ik er nog mee terug. Zou je die vlegel nou nog wel mee naar binnen nemen? Waarom niet? Zijn jullie dan niet bang dat die houtworm in onze bureaus komt? Ben je gek? Het zijn geen vlooien. Nou, dat weet ik nog niet zo zeker. Nou, ik wel. Weet jij of Balk al een opvolger heeft voor krak? Nee, dat hoor je pas als hij er is. Ik weet namelijk wel iemand. Wie is dat dan? vriendin van ons. Wat is dat dan voor iemand? Nogal dik meisje. Kennaar van de dierenbescherming. <laughs> ja? Heb je al een opvolger voor krak? Wat? Krak. Wat is daarmee? Of je daar al een opvolger voor hebt. Ik heb iemand op het oog. Omdat ik ook nog iemand heb. Wat is dat voor iemand? Een bibliothecaresse. Dat begrijp ik. Waar werkt ze? Op het Museum voor de Tropen. En ze heeft een cursus voor computerprogrammeur gevolgd. Daar hebben we hier niks aan. Dat weet ik niet. Lijkt me in ieder geval handig om hier iemand te hebben die daar verstand van heeft. Laat hem maar een brief schrijven. Maar dan zo gauw mogelijk, want ik wil die opvolging voor het eind van de week geregeld hebben. Goed. Heb je nog iets gehoord van dat huis? Welk huis? Dat we bekeken hebben? Dat gaat waarschijnlijk door. Ik heb daar volgende week een bespreking over op het hoofdbureau. Gaat dat door? De directeur van de Rijksgebouwendienst die daarover gaat... bleek een dispuutsvriendje van me. Bal? Nog een blik. Nog iets? Nee. Ga door. Ik luister. Ja! Als koek. Wat ga je nu doen? Ik maak aan beide kanten een gat. Dan vul ik dat op met een stukje hout. En dan lijm ik de boel weer op elkaar. Meesterlijk. <hijf> Wacht nou nog even. Al, <hijf> laat hij zo snel mogelijk een brief schrijven. Balk wil voor het eind van de week beslissen. Oh, het is ik klaar. Ja, het is Kan ik wat doen? Ja, ik ga op mijn benen liggen. Ja. Kom. Kom. Kom. Kom. kom, kom, kom. Goed zo goed. Kom. Kom. Ja goed. Goed zo goed. Mooi weg. Zeg je niks? Je hebt de kamers omgewisseld. Zie je dat nu pas? Daar heb ik nou de hele dag zo'n werk aan gehad? Ik had het niet meteen in de gaten. Maar zoiets zie je toch meteen? Ik doe de dingen toch niet voor niks? Nee. Was het veel werk? Natuurlijk was het veel werk. <coughs> Is er iets? Het lijkt alsof je er helemaal niet bij bent met je gedachten. Jawel. Ik heb net een hond uit de gracht gered. En dat vertel je nu pas? Nou ja, gered. Ik heb de benen van een andere man vastgehouden. Die man heeft hem gered. Ik begrijp er niks van. Die is op de grond gaan liggen om hem eruit te halen. En ik ben bovenop hem gaan liggen om te zorgen dat hij er niet in viel. Wat gek. Ja, Gek. En die hond? Die hond ging er meteen vandoor. Als hij zijn huis maar weer terugvindt. Tuurlijk vindt hij zijn huis weer terug. Waarom zou hij zijn huis niet terugvinden? Omdat hij geschrokken is. Hij vindt zijn huis natuurlijk terug. Die reactie van die man was ook gek. Ik zei tegen hem... Mooi werk. Hij kijkt me aan, draait zich om en loopt weg zonder iets te zeggen. Vind je dat zo gek? Ja, vind je dat niet gek? Zo zou jij ook gereageerd kunnen hebben. Ik? Natuurlijk. Nee. Natuurlijk wel. Je weet niet half hoe afwerend jij kunt zijn. Maar wat voor reden zou ik daar dan voor gehad kunnen hebben? Dat je je geneerde, bijvoorbeeld. Ik vind het echt niet voor jou om dan zo te reageren. Maar ik zei toch tegen hem dat het mooi werk was? Ja, jij. Omdat je hem had vastgehouden. En vind je dat dan aardig? Ik wel, maar ik kan me voorstellen dat andere mensen daar wel eens moeite mee hebben. Maar dat hindert toch niet? Zo ben je nu eenmaal. Dat kun je toch niet veranderen. Nee, als dat zo is, dan kan ik het niet veranderen. Nou, je hoort het zeker wel. Heidi. Ja, goed hoor. <laughs> Ad is ziek. Wat heeft hij? Ja... Wat heeft hij. Hij is warm. Warm? Ja, warm. Vind je dat zo gek? Nou, gek. En hij heeft een witte stip in zijn keel. Keelontsteking? Ja, en moe. Moe ogen. Dat hoort er natuurlijk bij. Nou, dat zal wel, maar hij zit er maar mooi mee. Heeft hij ook koorts? Hij heeft ook koorts, ja. Gisteravond had hij 37.1 en vanochtend 37. Dus hij heeft wel koorts, ja. Maar dat is toch geen koorts? Is dat geen koorts... Ik heb s'avonds altijd 37.4 en s'ochtends 37.2. Nou, ja, jij misschien. Maar Ad heeft altijd 36.8, dus bij hem is het wel kort. Hmm. Ligt hij in bed? Zo'n beetje. Maak er maar een warme grok voor hem. Ja, alcohol zeker. Dan kan ik hem beter meteen naar het ziekenhuis brengen. Nou, warme anijsmelk dan. Ik zal bij de drogist eens vragen of ze geen homeopathisch geneesmiddel hebben. Als dat helpt. Nou zeg, die is ook mooi. Jij maakt er helemaal wat van. Ik wens hem in ieder geval vast beterschap. Dank je. Hoe gaat het met jullie? Goed. Jullie moeten eens langskomen om naar de katten te kijken. Dat doen we. Als Ad weer beter is. Ad is ziek. Zie je wel? Daar was ik al bang voor. Waarom? Ik had het gevoel dat er iets was. Jij ook? Niks, hoor. Deze jongen heeft de huid van een olifant. <laughs> Hij stak het rok in over en liep langs de dam. Tussen de mensen door die uit de Kalverstraat kwamen. De paleisstraat in. Aan het eind van de paleisstraat sloeg hij linksaf de Voorburgwal op. Het was volop lente. De bomen bij de postzichelmarkt en langs het trottoir van de Voorburgwal waren lichtgroen. Er woei een zachte lentewind. De stemmen van mensen. Een tram. Auto's. Hij merkte het op. Maar zonder zich dat bewust te zijn, alsof het van ver kwam. Gedachteloos liep hij voort, werktuiglijk, in de ban van het bureau. Maar zonder eraan te denken. En aan de lucht van dat u of geweld van worden. Pas toen hij bij het spui de hoek omsloeg en de mensenmenigte rond het maagdenhuis zag... herinnerde hij zich dat dat bezet was. Hij bleef staan en keek vanuit de verte toe. Tegen de gevel hingen spandoeken. Er stonden politieauto's. Uit een luidspreker kwam een stem die hij van waar hij stond niet kon verstaan. Terwijl hij daar stond klommen drie mannen het bordes op. Eén van hen klopte tegen de deur. De deur ging open. Ze gingen naar binnen. Daarna was het onwezenlijk stil. Uit de menigte die rondom de ingang achter een cordon toekeek... drong geen enkel geluid tot hem door. Hij wende zich af, stak het spui over, rechtsaf... langs de Lutherse kerk en de UB met een omweg terug naar het bureau... met het gevoel dat hij in een andere stad woonde. De replica van een stad waar hij vroeger gewoond had. Toen hij nog studeerde. Hoe gaat het nou met Ad? Nou, nog net zo, eigenlijk. Er zit niet veel verandering in. Last van zijn keel. Last van zijn keel, ja. En van zijn ogen, prikkelende ogen, als hij veel gelezen heeft. Heb jij dat nooit? Nee, niet dat ik me kan herinneren. Als hij langer dan vier uur gelezen heeft, krijgt hij prikkende ogen, zegt hij. Dus dan zou hij eigenlijk uh, wat anders moeten gaan doen. Maar ja, dat kan niet, hè, op het bureau. Nee, dat is moeilijk. Dus daar zit hij dan maar mee. Wat zegt de dokter ervan? De dokter? We hebben er helemaal geen dokter bijgehaald. Dokters, dat is niks. Jullie zouden er toch zeker ook geen dokter bij halen? Nee. Het enige wat die zeggen is dat je niks hebt. Nou, ik weet wel beter. Daarvoor hoef ik niet naar een dokter te gaan. Maar hij kan dus nog niet naar zijn werk. Zoals hij nou is, zeker niet. Heeft hij ook nog koorts? Koorts ook nog. 37,2. Ook wel eens 37,4. Ja, jij noemt dat geen koorts, maar bij Ad is dat koorts. Hij is ook altijd nog warm. Vervelend. Ja, dat is zeker vervelend. Hoe gaat het op het bureau? Mia heeft dat baantje toch gekregen, hè? Mia van Iedergem. Dat heeft ze aan jou te danken. Nou, dat denk ik niet. Nou, ik denk van wel. Is ze er blij mee? Dat weet ze nog niet, natuurlijk. Ze is toch nog niet begonnen? Nee, volgende maand. Maar ik denk het wel, want waar ze nou werkt vindt ze het verschrikkelijk. Wanneer gaan jullie nou verhuizen met het bureau? Eind september. Nou, ik hoop dat, dat dan weer beter is. Dat hoop ik toch wel. Dat is nog drie maanden. Jawel, maar je weet maar nooit natuurlijk. Nee, maar ik, ik hoop toch maar van wel. Wens hem in ieder geval vast het beste. Maarten, wens je het beste. Je moet de groeten hebben. Dank je. Doe hem de groeten terug. Kuller is nog ziek. Moeten wij dan toch niet eens een controle naartoe sturen? <coughs> dan wordt nu al zes weken. Ik ga er eerst wel een keer zelf heen. Is er nog iets bekend over de verhuizing? Ik geloof dat Balk daar de volgende week over wil vergaderen. Nadat hij eerst het gebouw samen met de hoofden bekeken heeft...